Dit van der Linde met het NOS-journaal. FNV Streekvervoer wil dat vervoerder Keolis nog voor het weekend met een actieplan komt... om de veiligheid van buschauffeurs te vergroten, meldt RTV Utrecht. Aanleiding is de mishandeling van een buschauffeur vannacht in Bunschoten. In de provincie Utrecht zijn de laatste maanden vaker geweldsincidenten in het openbaar vervoer... sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling. Brussel heeft na een uitzonderlijk lange formatie een nieuwe regering. Zeven partijen hebben vanavond een akkoord bereikt. Sinds de Belgische verkiezingen van juni 2024... waren er moeizame onderhandelingen in het Brussels gewest... dat losstaat van Wallonië en Vlaanderen. De formatie verliep stroef omdat partijen elkaar uitsloten... en het zo onmogelijk maakte om de benodigde Franstalige... en Nederlandstalige meerderheid in het parlement achter zich te krijgen. De nieuwe regering wacht een grote uitdaging. Het gewest heeft een aanzienlijk begrotingstekort. Odido inventariseert nog hoeveel klanten betrokken zijn bij de data-hack bij de provider. Vandaag werd bekend dat de gegevens van ruim 6 miljoen accounts waren ingezien door criminelen klanten van Odido reageren. Het zijn miljoenen mensen, dus het uh, gebeurt volgens mij echt zo vaak. Het ja. is dus gewoon maar even afwachten denk ik. Zo, ja, dat is angst en ja, Ik vind het ja, inderdaad helemaal niks. Bedrijven moeten veiligheid veel serieus nemen. De omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE... trekt zich volledig terug uit de stad Minneapolis en de staat Minnesota. Volgens de leider van ICE zou de criminaliteit verminderd zijn. Correspondent Shorten en Daas daarover. Er zijn wel criminelen opgepakt, maar vooral ook heel veel mensen... Uh, die gepakt zijn omdat zij uh, toevallig een accent hebben... of van kleur zijn of op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. Bij de acties van ICE werden twee burgers gedood. Dat leidde tot massale protesten, ook onder republikeinse politici.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 Uitruchtig zootje uit Nijmegen. Shameless met Don't Care Healthcare. En dat is het begin van de uur nummer drie. Dat is ook geen verschil ten opzichte van de, de uitzending van donderdag 5 februari. En dat is ook niet uh, weggelegd voor het tweede nummer in dit derde uur. En dat was namelijk Gunball. En die hoor je nu ook. proved I never writ, nor no man ever loved. Met Invincible, of Invisible, ik moet nog even goed kijken hoe dat uh, opgeschreven is. En daarvoor hoorde je Gunball met uh, het nummer bitterness. Nou, uh, ik zie twee leden van, uh, van de, dit programma gewoon binnenkomen. Ik denk, nou we gaan zo beginnen met, uh, met het hele zootje, maar dat is het dus niet. Uh, straks, uh, want we zitten tenslotte op de maandagavond, hebben wij nog uh, Play It Loud... Van collega Marcel van Kuik. Dat komt na dit, uh, dit onderdeel. En dat begint uh, vanaf 9 uur. Ik uh, geloof dat hij nu ergens uh, buiten staat te wachten op de gasten die, die aan uh, zitten te komen. Dus als je dit donderdag hoort, dan dus niet. Hè? Want uh, dan zit er gewoon weer een, een non-stop uh, gedeelte hier in dit pand. En dan is er dus geen playlout van ZFM Zandvoort waar dit programma onder hangt. We gaan uh, verder en dat doen we met Mix and Killing Me Inside. Mm -hmm. Dit met Killing Me Inside. Zo, en dan kunnen we dus nu uh, rustig eventjes leunen. Tenminste, ik dan. Want uh, ik heb er iets live opgenomen donderdag 5 februari. Dat was het uh, gesprek met Sylvester Sambros over die single No Protection... die dus een dag later werd uitgebracht. Ja, dat, uh, dat was live opgenomen. Maar de liveopname heb ik natuurlijk weer eruit gehaald... zodat we hem opnieuw kunnen gebruiken. Dus je gaat het gesprek nogmaals horen... Maar we doen dat dus nu... Uh, met een opgenomen... Ja, uit, uit het programma zelf. Ja, zo simpel is het. Uh, we beginnen met There's no, There's no Place. There's A Place, ik moet het goed zeggen... van Not A Fool album... Part One. Dat is de EP die hij uitbrengt. En nou Protection... is dan de single die je daarna hoort. Tenminste, uh, tussendoor zit ook nog... het uh, gesprek wat ik uh, met Sylvester... Sambros heb. En daarachter dus... die single. Duidelijk. Dus ik uh, zeg het nogmaals... We hebben het over There's A Place van Sylvester Sambros van het album, nee, D.P. sorry. Not A Full Album Part 1, zo so, so kom ik er niet eens meer uit. Dan het gesprek en dan dus No Protection. Zo so, zit het dus in elkaar. Uh, het is dus even voor mij 20 minuten rust. weer meerdere malen afgeluisterd uh, dat de EP Not A Full Album, daar staat dit op, Not A Full Album Part 1, uh, dat is een EP. En daar staat dit mooie openingsnummer op, There's The Place. En de maker van dit hele verhaal, die hebben we nu aan de telefoon, dat is Sylvester Sambros. Goedenavond. Hallo. Ja, hallo. Goedenavond. Ja, het is uh, de eerste keer dat wij elkaar telefonisch spreken. Dus dat, uh, dat is ook uh, bijzonder. Maar, ja, dank uh, voor de uitnodiging. <laughs> ja, maar um, ja, dat heeft ook uh, te maken met het uh, persbericht wat je zelf rondstuurt. Uh, want ja, je haalt ons ook als programma aan. En ik uh, heb natuurlijk die dubbelfunctie als 3 voor 12 uh, Noord-Holland uh, uh, hoofdredacteur. Ja, dan, uh, dan, is de dan is de vraag: uh, zou je het ook leuk vinden om uh, telefonisch in de uitzendingen uh, te komen? Nou, dat wilde je dus. Ja, het zijn gewoon goede quotes. Daar open ik graag een persbericht mee. <laughs> maar ik ben er blij mee. Dus een kneit, het is een knijter van een EP. En dat is hij nog steeds. Daar, daar, daar heb ik geen woord van terug. Dus, Dankjewel. Ja. Um, maar goed, um, dat uh, impliceert Not A Full Album Part 1. Het is een EP met vier tracks. Dat er dus ook een Not A Full Album Part 2 moet gaan komen. Klopt dat? Dat klopt, zeker. ja. Um, voordat we het uh, daarover gaan hebben, eerst even iets over jezelf. Want um, je bent toch aardig creatief. Je kan muziek maken, maar je kan ook films maken. Ja, ik heb uh, een videoproductiebedrijf. Dat is eigenlijk wat, uh, waar ik mijn geld mee verdien. Mm. Hopelijk dat het met de muziek uh, op een gegeven moment omdraait. Maar nee, ik ben uh, videoregisseur en editor, vooral. Uh, ik produceer ook zoveel. Uh, in de cultuursector maak ik portretten en uh, promotionele video's. Ook wel commerciële dingen en documentaires. Uh, dus ja, mijn, mijn werk zit in video en mijn hart in de muziek. ja, uh, dan, Je zegt het ook muziek, dus het komt hier van pas om het ook in de muziek uh, toe te passen? Ja, zeker. Het is wel, voor mij is de visie die ik neerzet met wat ik maak wel groter dan alleen maar muziek. Mm -hmm omdat ik uh, de videoclips zijn een belangrijk ding van wat ik maak. Uh, ik heb live ook veel dingen try out met veel uh, beamer daarbij op het podium. Daar uh, mm. ben ik nu ook weer mee bezig om dat uit te werken voor dit jaar. Dus het is, nou ja, het is een conceptueel een wat groter ding. Want natuurlijk het hart daarvan, de kern is de muziek. Ja. Maar het is, uh, mijn brein is ook heel visueel. Dus dat hoort daar zeker ook bij. Ja. Ja, heb je ook altijd uh, muziek gemaakt? Naast het uh, feit dat je met uh, film en met video bezig bent? Ja, ik denk dat muziek eerder in mijn leven was dan video zelfs. Toch wel. Ja. Uh, waaruit blijkt dat? Dan kom ik even met de Maarten Verduif-vraag: Wat is jouw oudste muzikale herinnering? <laughs> ik denk dat mijn vader mij, uh, mijn vader is muzikant ook, theater, uh, in de theaterwereld is hij bassist en um, hij leerde mij Radiohead dingetjes die ik nog niet op gitaar kon spelen, want ik had daar nog niet de vingers voor als een heel jong kind. Ja. Maar wel op, op piano, no surprises, dat lijntje speelde ik dan van Radiohead op, op piano. Leerden die met de toetsen van. Ja, eh, en zo is de kleine Sylvester ineens <laughs> uh, op een gegeven moment toch uh, begiftigd met het muziekvirus. Zeker, ja. En de grap is dat mijn vader, zijn tweede naam is ook Sylvester, net als die van mij. Mm. En hij is de bassist in mijn band. Ja. Ook nog. Dus uh, je maakt wel handig gebruik uh, van alle muzikale middelen die in je directe omgeving zitten dan. Ja, dat wordt me ook op een presenteerblaadje aangeboden. In ja. die, dus daar maak ik zeker gebruik van. Ja, nou, nou pak ik even dat, dat eerste stuk van 3 voor 12 Noord-Holland. Ik heb het zelf geschreven. De, de multidisciplinaire invloed. Uh, en dan zeg ik ook alternatief rock. Uh -huh. uh, um, ja waar is die, waar, waar, ja, hoe, hoe, wat, wat trekt jou aan in alternative rock? Het is Radiohead is nou niet meteen echt alternatief rock, maar er zit het natuurlijk wel de ravelronde zit er eigenlijk in. Ja, goede vraag. Ja. Ik denk dat ik pas heel laat in mijn leven ben gaan luisteren naar uh, teksten en naar zang. Mm -hmm. Echt, dat voor mij een soort van het de onbewuste laag uh, me altijd heel erg aanspreekt van muziek. Ja. Dus daar zit natuurlijk ook wel weer een visueel aspect in. Dat ik gewoon uh, altijd voel alsof er een wereld wordt geschept ja. door middel van muziek. Maar die voor mij net zo visueel is als auditief op een bepaalde manier. Ja. En ik denk dat dat voor mij wel in het genre heel erg zit. Dat je echt in een wereld creëert waarvan de tekst ook maar een interpretatie is van wat er aan de hand is. Ja. Waar moet volgens jou een goed liedje aan voldoen? <laughs> dat is ook zo'n gemene vraag, maar ik stel hem lekker toch. <laughs> ja, <laughs> ja nee, nee, maar goed, de tijd hoorde ik net. <laughs> uh, waar moet een goed liedje aan voldoen? Ja, ik denk toch dat het je meteen een gevoel moet geven. <hums> <Ja>. <hums> <hums> uh, dus dat je meteen in een wereld moet zijn die ertoe doet... maar waarvan je ook voelt dat er nog wel iets gaat veranderen... of dat er een boog te maken valt... Dat, dat niet het hele. Het, de, de wereld al af is na vier maten, zeg maar. Ja. Maar dat je mee wil. Het is natuurlijk beweging, muziek. Het, het bestaat bij de gratie van dat de tijd verstrijkt. Dus ja. daar wil je bij blijven dan. Dat dat gevoel meteen is. Ja, nou heb ik zelf schrijverscursussen gedaan. Want ik had uh, ooit nog eens een keer de, de euvele moed van, ik wil een boek schrijven, want is er nooit van gekomen. Maar goed. Uh, kan nog. Ja, het kan nog. Goed, ik moet wel opschieten. Want ik word dit jaar 60. dus, uh, dus ja, het schiet op. Nou, heel veel jaar, toch? Ja, het kan nog. Het kan nog altijd. Maar, uh, als je een uh, boek schrijft, of een überhaupt een verhaal, heb ik me laten vertellen. Er moet een spanningsboog in zitten. Zit dat ook in, uh, in, het, uh, in de muziek? moet dat er ook in je zitten? Ja, ik denk het wel. En, en, en wat, die, wat een spanningsboog is, dat kun je natuurlijk op honderdduizend manieren uitzoeken en ja. vertalen. Maar ja, het, ja. Uh, uh, dat is ook, ik heb ook met, wel met een goede vocal producer gewerkt voor de EP's die ik nu uitbrin. Ja. En die zei ook van wat scheelt tussen het eerste en het tweede refrein? Vroeg je altijd aan mij. Het ja. Nou ja, is bijna hetzelfde. Dus ja, maar waarom zing je het dan twee keer? <laughs> En ja, toen moest ik weer aan de slag. Ja, ja, ja. ja. Um, maar als je dus een, een videoclip erbij maakt, dan zit er dan natuurlijk ook een spanningsboog in, toch? Ja, zeker. Ja, en ik vind het ook altijd leuk om voor een videoclip, maar als ik hem zelf regisseer, wat ik tot nu toe, of wat ik bij deed, het, het nummer wat we straks gaan horen, heb ik hem zelf geregisseerd. Dus om, om ook maar een interpretatie te bedenken. En, en niet dat dat niet per se hetzelfde verhaal is als uh, hoe ik het nummer heb geschreven. Ja. Maar om echt weer even... Het voelen van stel nou dat iemand anders met dit nummer naar me toe zou komen, hoe zou ik het dan naar een videoclip vertalen? En dat, dat is dan ook maar weer een interpretatie van het nummer, zeg maar. Ja. Um, wat is dan even ook jouw achtergrond, je opleidingsachtergrond, als ik uh, zo vrij mag zijn om dat te vragen? Uh, media en cultuur ah. aan de Universiteit van Amsterdam. Dus dat is eigenlijk wat film en, uh, film en televisiewetenschap was dat vroeger. Ja, nou ja, dat, dat, dan, dan, dan verbaast het me eigenlijk ook niks in, in dat opzicht. Hè. Dat je dus multidisciplinair bent in, in dat opzicht. En dat je dus meerdere dingen kan, kan doen. Ja. Want ik neem aan, bij zo'n opleiding wordt er natuurlijk ook iets met muziek gedaan. Of zie ik dat verkeerd. Zeker, nee, zeker. Het is eigenlijk, wat ik altijd vergelijk is, dat als je kunstgeschiedenis gaat studeren... dan ga je naar schilderijen kijken en dan zeg je iets over de tijd waar het schilderij in gemaakt is... Ja. Bij film en televisiewetenschap ga je naar films of series of televisie kijken... en probeer je iets te zeggen over nu. Ja. Uh, en daar is zeker audio een heel groot onderdeel van. Niet alleen ja, muziek natuurlijk, sowieso, een soundtrack. Maar ook gewoon wat je met geluid kan doen. Ja. Alleen al folie of uh, hoe je een dialoog opneemt. Ja, is, uh, heel conceptueel ook, ja. ja. Conceptueel betekent dat het uh, nooit echt af is. en Dat er altijd iets uh, uh, veranderd kan worden, toch? Ja, maar ook dat alles in dienst moet staan van hetzelfde idee okay. uiteindelijk. Ja. Uh, gaan we richting het uh, verhaal van, uh, van de single... Uh, die dus ook weer het onderdeel wordt van de EP Not A Full album Part 2. Ja, want, dan gaan we gewoon verder. Ja, uh, want zit er ook een verschil tussen tussen de ene, tussen het eerste deel en het tweede deel? Ja, zeker. Ja, ik denk dat Part 2 een stuk... Um, steviger is qua sound. Mm. Dus misschien, zoals jij het beschrijft, echt wat meer de alternatieve rock. Mm. Um, in die zin. Um, ja, wat, hoe, wat kan ik erover zeggen? Verder, ik denk dat het wel een. ook qua stevens een wat steviger EP is. Ik denk mm. dat het wel textueel en qua thematiek. dat de frustratie wat meer er is. En dat dat ook wel aan de oppervlakte ligt. Mm. Dus ik, ja, ik vind mezelf niet een heel boze iemand, maar. Ik kan wel veel dingen voelen. En gefrustreerd. Ja, frustratie is ook wel een kompas van mij soms, denk ik. Ja. En dat zit wel echt niet meer in die tweede EP. Die eerste EP was wat onderzoekender en, en eigenlijk mijn eerste kennismaking met mezelf als artiest. Ja, uh, waar gaat No Protection uh, volgens jou over? Uh, ja, dat begon eigenlijk ook wel bij een soort frustratie naar. Eigenlijk bij mensen die ik heel dichtbij heb staan, dus hele goede vrienden of familieleden, die dan soms, die ik zich heel vaak tegen dezelfde steen zie stoten. Dat gebeurt wel eens bij mensen. Mm -hmm. uh, en ik kan echt zo gefrustreerd raken om iemand anders een blinde vlek. Uh, en ik vind dat eigenlijk ook heel mooi aan mezelf, als ik het zo mag zeggen, omdat dat ook getuigt van heel veel uh, liefde juist, omdat je iemand echt wat beters gunt. Ja. Maar tegelijkertijd gaat het ook over mijn ego. Want ik ben degene die denkt dat ik het beter weet. Ja, ja. Uh, dus dat is een soort grijs gebied... ...waar ik interessant vind om te onderzoeken. Het is wel voortkomt uit frustratie... ...maar waar eigenlijk heel veel andere dingen bij komen. Ja. Um, afsluitende vraag. Waar kunnen ze Sylvester Sambros vinden op het wereldwijde web? Overal op YouTube staan alle videoclips, uh, op alle streamingsdiensten, uh, sylvestersamplos.com. De eerste EP is ook als cassettebandje te bestellen. Uh, en morgen komt dus de Single No Protection uit met ook weer een videoclip van een panda die eigenlijk ravage in Amsterdam uh, creëert uh, door ja, eigenlijk de verbinding te zoeken. En dat krijgt hij niet, dus uh, wordt hij pist. En dat zien we in die videoclip. Ja, en pandas mogen niet pissed worden. Hier is de nieuwe single No Protection. I just wanna be protected And I don't need your affection You're as blind as I suspected Het verhaal van een uh, pist geworden panda. Die verbinding zoekt in Amsterdam maar dat uh, niet krijgt. Ja, dan uh, krijg je heel uh, leuke effecten. Hij is uh, trouwens uh, terug te vinden op onze website. Want ja, uh, die single die hebben we natuurlijk afgelopen donderdag uh, laten horen. Zo, zo hoor je maar weer. Die donderdag en die maandag die blijven veelvuldig door dit verhaal heen lopen. Maar goed, het uh, gaat allemaal goed komen. Uh, Sylvester Sambros was dat natuurlijk met uh, No Protection. En... Daarvoor had ik het gesprek wat ik vorige week of beter gezegd afgelopen donderdag heb gedaan en ik heb het uit het programma gehaald van afgelopen donderdag en dat heb je net kunnen horen. Dit is een vrij korte song, Jackie and the Facts en het nummer dat heet Britland. heeft uh, afgelopen donderdag gespeeld in de stadsfabriek in Amsterdam. Hé, hey, Alkmaar, zegt het verkeerd. Stadsfabriek Alkmaar dus. Er ook weer zo'n donker hol waar ze een houtkogel hebben om uh, de boel warm te krijgen. De vuilkro uit Den Haag en Ticket to Ride, dat was een eerste single en een hele korte single van Jackie en The Facts Met Britland. En hoe spooky wil je het hebben? Nou, luister dan maar naar dit. Dit is Laura Mipsen. Oftewel Frank Bond met me and my name. en spooky song van Lorem Ipsum uit hetzelfde Volendam hoorde je daarvoor. Uh, het is trouwens wel grappig dat ik uh, hier uh, Francis Obenbleek laat horen. Uh, de vorige werken waren nogal veel met een ontstemd harmonium. Dat had Top Bruins nou, een paar weken geleden ook bij zich dat instrument. En misschien zou dat instrument misschien wel eens passen bij de arrangementen van... Alaska, noem maar wat. Maar ik uh, weet niet of ze daar nou zo graag aan willen. Want uh, ze hebben een muzikale lijn uitgezet. En daar houden ze zich aan. Tenminste, als ik het verhaal mag geloven... wat ze vorig jaar hebben laten horen... tijdens hun optreden in Piers, vallen dan op 10 oktober 2025. Dat is al een tijdje terug. Um, we gaan afsluiten. Want zo dadelijk mag ik uh, niet het licht uitdoen. Want dat doet de heer Van Kuik... Want het is maandag en dit programma wordt donderdag 12 februari herhaald. Dus als je dit hoort dan in 12 februari, dan weet je dat je de herhaling te pakken hebt. We sluiten af met Ethan Huis, want die zoekt nog optreders en mensen. Hij heeft echt wat te vertellen. Hier is The Tale of Lonesome Billy. En dan moet er iets gaan komen. Juist zoiets dus. Zit ik weer met een een of ander geluidsknopje wat ik niet helemaal in orde heb. Maar goed, volgende week ben ik er weer. Dag. And he walked to the saloon bar, where he would always sit. Stool in the far corner, that's where Billy sat. Each and every evening, until he went to bed. Watching the saloon doors, waiting for a sign. Here's that lonesome Billy, just by daily. Kenny Rogers in a yellow dress Looking around the bar for a guy that she could test She sat down next to Billy and stared him in the eye And asked him, won't you hug me? I'm so lonesome I could cry Fifteen seconds later, a fellow stormed inside As the night began to fall, the men approached with violence, the start of April. Guns, jewels had been stolen, and the word came to the chief. The old saloon had offered beer and shelter for the thief. And all the guests were questioned, but no one knew a thing. And Billy in the corner Her target of stolen bling. And finally, it came the time. The cops came down to him. And took out a diamond ring They took him to the station They threw him in a cell And poor old lonesome Billy, He wasn't doing well He thought about that evening His moments in distress He thought about the tie-duck from the lady Zuid-Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZF Met het nieuws van 10 uur.